12 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, Mladic opnieuw voorgeleid. Saab hervat productie en FIFA stelt onderzoek in tegen eigen voorzitter Blatter. Het weerbericht, buien, maar later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger... en dan komt de zon hier en daar tevoorschijn. staat een matig tot krachtige wind uit het westen tot noordwesten. En het is zo'n 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, dan vooral in de noordelijke helft van het land kans op wat regen. Het wordt wel iets warmer. In Belgrado wordt op dit moment het verhoor van oud-generaal Radko Mladic hervat. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid en volkenmoord. Gisteravond is het verhoor stopgezet vanwege zijn fysieke gesteldheid. Volgens een advocaat was hij te ziek om verder te gaan. Correspondent David-Jan Godfra aan de lijn nu. Uh, David-Jan, uh, kan het nu wel verder gaan, dat, uh, dat verhoor? Nou, dat moeten we nog eventjes afwachten. Ik, heb, uh, ik sta nu voor dat uh, gebouw waar Bladies verhoord gaat worden. Ik zag ze juist wel als een advocaat naar binnen gaan. Dus dat wijst erop dat er wel iets gebeurt. Overigens zijn ook zijn vrouw en zijn zoon in het gebouw. Uh, zijn zoon had aangekondigd dat hij uh, op een gegeven moment naar buiten zou komen... en daar zou vertellen hoe zijn vader er aan toe is. Maar dat is nog even niet gebeurd. Maar uh, gezien het feit dat zijn advocaat naar binnen is gegaan... lijkt het erop dat, uh, dat er in ieder geval weer iets gebeurt in dat gebouw. En wat gaan ze vandaag behandelen? Uh, nou, ze zijn nog bezig zeg maar, met de eerste inleidende verschietingen, als ik het zo mag noemen. Er moet, moet eerst uh, een aantal uh, formele vereisten worden voldaan... Uh, met name de identificatie van Mladic. Nou, dat is gebeurd. Uh, de, de aanklacht moet worden voorgelezen. En dan moeten nog een aantal technische vragen worden uh, uh, beantwoord door Mladic. En dat gaat dan over zijn identiteit waar hij geboren is, wanneer hij geboren is, waar hij gewoond heeft, met wie hij getrouwd is. En dat soort dingen. En dat is dan de basis uh, om uh, de procedure op, op verder te voortduren. Uh, ja, er is gezegd met een week. Dan zou die naar Den Haag kunnen uitgeleverd worden aan het Joegoslavië-tribunaal. Uh, blijft dat staan? Ja, in principe is dat nog steeds mogelijk. Uh, als het vandaag gewoon doorgaat met, die, uh, met, die, uh, met het begin van die procedure... daarna moet het dus een rechtbank besluiten of er gronden zijn om hem uh, uh, uh, over te dragen aan het tribunaal En daarna weer moet de minister van Justitie over daadwerkelijke overdracht beslissen. Uh, daar is nog beroep tegen mogelijk. Uh, dat moet allemaal kunnen in de periode van een week. Maar uh, als, als blijkt op een gegeven moment dat, uh, dat meisje het inderdaad lichamelijk of geestelijk niet aan kan... Ja, dan kan het dus langer gaan duren. David-Jan Godfra. De overkoepelende organisatie van schietverenigingen... stelt een speciaal telefoonnummer in voor het melden van gevaarlijke schutters. Het meldpunt is bedoeld voor het bestuur en de leden van schietverenigingen... maar ook voor burgers. Die kunnen het meldpunt bellen als ze vermoeden dat een wapenbezitter dreigt door te draaien. Volgens dit bestuurslid van een schietvereniging komen ze vreemde gevallen tegen. Ik ben heel erg alert op mensen die wij wapengeil noemen. Dat... Uh... Mensen die een ongezonde affiniteit met een bepaald type wapen vertonen. Die kom je tegen. Dat zijn eh, mensen die bijna verliefd zijn op dat wapen. De organisatie komt met het meldpunt vanwege de schietpartij in Alfa aan de Rijn. Daarbij schoot een psychisch labiele man zes mensen dood. Hij was lid van een schietvereniging en hij mocht zijn wapens thuis bewaren. De G8 stelt 20 miljard dollar beschikbaar voor hervormingen in de Arabische landen... die de laatste maanden toneel waren van een omwenteling...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 Chronisch zieken hebben te maken met te veel regels en administratie... en daardoor is het lastig om de benodigde zorg te krijgen. Dat stelt een adviescollege van de overheid. De instantie wil minder bureaucratie rond de aanvraag voor zorg. Nu moet bijvoorbeeld een patiënt van wie de benen zijn geamputeerd... om de zoveel tijd opnieuw aangeven dat hij geen benen heeft. Het adviescollege pleit daarom bij het kabinet voor een versoepeling van de regels. En ook de zorgverleners zelf hebben veel last van de papieren rompslomp. De Chronisch zieken en Gehandicaptenraad hoopt dat de minister het advies... zo snel mogelijk overneemt, zegt directeur Poppelaars. Nou, wij onderschrijven deze conclusies uh, volledig. Minister Schippers kan uh, hiermee echt een wereld van verschil maken... voor chronisch zieken en, uh, en gehandicapten. En het bespaart echt heel veel administratieve lasten. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. Zeven weken werd er niet gewerkt bij Saab in Trolletten in Zweden. Vandaag is de productie daar weer opgestart. En dat uh, kon omdat het Chinese Pangda... Miljoenen investeert in de autoproducent. Prachtige naam. Rolien Creton, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is dat verlopen, die opstart? Nou, de eerste auto's zijn inmiddels van de band gerold. En de bedoeling is dat er vandaag uh, 100 auto's worden geproduceerd. Uh, dat is nog niet uh, normale sterkte, omdat er normaal gesproken 240 auto's per dag, 230 sorry, per dag worden gemaakt. Maar het is in ieder geval belangrijk dat het nu uh, allemaal gestart is. En vooral belangrijk omdat Pangda op dit moment inderdaad op de werkvloer uh, rondloopt in Ja, Het lag allemaal stil omdat uh, er kon niet betaald worden aan de toeleveranciers. Dus die, die leverden geen spullen. Uh, nu wel allemaal? Ja, nou het is uh, Mullen in ieder geval gelukt om afspraken te maken met die toeleveranciers over uh, betalingen. Dus uh, Saab heeft natuurlijk een schuld opgebouwd hè, de afgelopen weken. Dus moest onderhandelen over afbetalingsregelingen van die schuld. En ook uh, regelen hoe die toeleveranciers uh, de komende tijd worden betaald. Nou, dat is uh, afgesproken. Maar die toeleveranciers blijven wel uh, uh, vrij wantrouwig. Uh, voor het eerst, je zei het al, Pangda uh, aanwezig in die fabriek van Saab. Hangt daar nog uh, veel van af? Nou, kijk, het zou natuurlijk wel helpen als er inderdaad vandaag 100 auto's worden gemaakt. Uh, dat is heel belangrijk om niet alleen het vertrouwen van de bank daar te winnen... maar ook het vertrouwen van de consumenten en van die toeleveranciers uh, terug te winnen. Dus het is belangrijk dat alles uh, goed gaat. Tegelijkertijd uh, blijft die productie wel uh, vrij kwetsbaar... En dat komt eigenlijk omdat het te duur is voor Saab om een hele grote voorraad onderdelen op te bouwen. Dus er wordt precies genoeg ingekocht om 6.500 Saabs te maken. En dat betekent ook dat er snel wat uh, mis kan gaan. Die toeleveranciers hebben namelijk ook weer onderleveranciers. Ja, en als die moeilijk gaan doen, dan kan de productie weer uh, stilliggen. Oké, okay. fingers crossed dan. Dankjewel, Rolien Creton proces tegen Geert Wilders. Vandaag proberen de klagers duidelijk te maken... waarom zij gedupeerd zijn door de uitspraken van Wilders. De PVV-leider staat terecht voor discriminatie... en belediging van moslims en het aanzetten tot haat. En Marlijn Stoffels, die volgt de zaak. Marlijn, ja, de eerste klagers uh, hebben het woord kunnen voeren. Wat eisen ze? De klagers willen een rectificatie en een uh, schadevergoeding. Maar ja, het gaat ze natuurlijk eigenlijk niet uh, om het geld... Want het liefst zouden ze vandaag de allerlaatste kans willen aangrijpen om de rechter alsnog te overtuigen dat de uitspraken van Wilders wel degelijk strafbaar zijn. Nou ja, dat is wel goed te begrijpen, want afgelopen woensdag heeft het Openbaar Ministerie op alle punten vrijspraak geëist tegen Wilders. Ja, en daarmee is de kans op een veroordeling van Wilders wel erg klein geworden. Maar ze hebben pech, want volgens de wet mogen de klagers alleen uitleggen... op welke manier hun cliënten schade hebben geleden door de uitspraken van Wilders. Maar Mohamed Rabbe van het landelijk beraad Marokkanen... kon de verleiding vanmorgen toch niet weerstaan... om toch af en toe inhoudelijk op de zaak in te gaan. En hij werd dan ook regelmatig door de rechtbank teruggefloten. Wij zijn wel voor veroordeling van de heer Wilders omdat wij vinden... Hoeft u niet op in te gaan, dat punt hebben we besproken. De rechtbank zal daar later zijn... We vragen echt niet om een gevangenisstraf. We vragen om één euro schade. En het feit dat hij erkent en die erkenning ook omzet in een publicatie... in twee landelijke dagbladen... van het feit dat hij eigenlijk ten onrechte de moslims heeft bejegend. En tenslotte vragen we eigenlijk om een schade van één euro... We zijn niet uit op geld, maar u geeft de symboliek eigenlijk van deze schade is. Mooi met Rabba was dat vanochtend in het proces Wilders. Merlijn, ja, 1 euro zegt hij, maar hoe groot is de kans dat hij die 1 euro gaat krijgen? Ja, het is niet weer geld, hè? maar uh, toch is de kans erg klein dat hij dat gaat krijgen. Het openbaar ministerie zei afgelopen woensdag dat de benadeelde partijen niet goed kunnen aangeven... en niet goed kunnen aantonen waarom ze direct de schade hebben opgelopen door de uitspraken van Wilders. En daarbij moet de rechtbank eerst Wilders veroordelen voordat de vraag aan de orde komt... of er een schadevergoeding komt uh, voor deze benadeelde partijen. Hm. Ja, dus die kans uh, lijkt niet groot. Okay. En Wilders, heeft hij al gereageerd hierop? Nee, vandaag komen alleen de klagers aan het woord. Uh, aanstaande maandag is, het, uh, is, is Bram Moskovits, de advocaat van Wilders aan de beurt. Hij zal dan in zijn pleidooi ongetwijfeld opnieuw gaan betogen... dat uh, Wilders als politicus in het publieke debat dit soort uitspraken moet, moet kunnen doen. En uh, dat de schadevergoeding dus uh, niet aan de orde is. Merlijn Stoffels. Uit de Soedanese provincie Abyei en de gelijknamige stad... zijn zeker 80.000 mensen gevlucht vanwege het geweld van de laatste dagen. Troepen van Noord-Soedan hebben de stad Abyei bezet en veel inwoners zijn hals over kop gevlucht voor de militairen. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over het lot van de vluchtelingen die bijna geen eten en drinken hebben. Begin dit jaar werd tijdens een referendum duidelijk dat Soudaan in twee delen zou worden opgesplitst. Meer dan 98% van de zuidelijke bevolking stemde voor onafhankelijkheid. Half juli zou de deling officieel worden bekrachtigd. De provincie Abyei is een betwist gebied in het midden van het land. Omdat er veel olie in de grond zit, wil zowel het noorden als het zuiden het gebied inlijven. Sport. De ethische commissie van de Wereldvoetbalbond FIFA gaat een onderzoek doen naar zijn eigen voorzitter, Nasser Blatter. Daarmee loopt de verkiezing voor de nieuwe voorzitter van de FIFA uit op een moddergevecht. Al eerder beschuldigde Blatter zijn tegenkandidaat, Mohammed Bin Hammam, van Omkoping. Bin Hammam moet komend weekend verantwoording afleggen. En hij beschuldigde vervolgens Blatter ervan dat de Zwitser op de hoogte is van allerlei dubieuze zaken binnen de FIFA. Ook Blatter moet zich dus komend weekend verantwoorden voor de ethische commissie. Een paar dagen later, op woensdag, wordt de nieuwe voorzitter van de FIFA dan gekozen. Voor het eerst sinds het wereldkampioenschap voetbal afgelopen zomer... heeft Arjen Robben zich weer gemeld bij het Nederlands Elftal. Na twee k lag Robben er lang uit vanwege de veelbesproken hamstringblessure. Daarna gunde bondscoach Bert van Marwijk hem nog rust... zodat Robben zich volledig kon concentreren op zijn eigen club Bayern München. Robben zou zich eigenlijk pas maandag melden voor de Zuid-Amerikaanse trip van Oranje... maar hij besloot om vanochtend al mee te doen aan de training in Hoenderloo. Dan door naar het tennis Roland Garros. De zesde dag van het toernooi is begonnen. De enige overgebleven Nederlander komt niet in actie. Aangeschoven is verslaggever Edwin Peek. Edwin uh, heeft iedereen nog steeds over uh, Arantz Karus. Nou, nog steeds echt de krantenkoppen zijn natuurlijk allemaal Aranska-rust. Maar het mooie is ook dat er, er was niet zo heel veel pers aanwezig op Roland Garros. Maar die stromen nu allemaal toe. Dus de, de verslaggevers krijgen het nu druk. En de NOS staat er niet meer alleen aan de zijkant bij Aranska. Ja. En ze heeft vandaag de rust opgezocht. Ze heeft rustig getraind vanochtend tussen 11 en 12. En uh, de focus moet weer eigenlijk op de volgende wedstrijd. Ze heeft nagenoten gisteravond, met haar familie gegeten. En nu uh, kan ze uitkijken naar de wedstrijd tegen Maria Kirilenko... die morgen wordt gespeeld. Oké. Okay. Uh, als we het even over vandaag, wie komen er wel in actie? Uh, nu staan uh, de kampioen van Rolling Cross van vorig jaar bij de vrouwen... Francesca Schiavone, staat op de baan tegen een Chinese peng. En die heeft het heel lastig. En ook de finalisten, de verliezende finalisten van vorig jaar... bij de vrouwen, Samantha Stoser, heeft een lastige wedstrijd... ze te speelt tegen de Argentijnse Dulco en staat een set achter... Okay. En uh, we krijgen later nog Novak Djokovic tegen uh, Juan Martín Del Potro. En daar kijken toch heel veel tennisliefhebbers wel naar uit. Oké. Okay. Hou ons op de hoogte, dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Kees Kwaks. Kees, goedemiddag. Dorold, goedemiddag. De file die staat op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Heteren en het knooppunt E-wijk, 4 kilometer. De hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. De gesteldheid van Mladic staat vandaag centraal tijdens een nieuwe voorgeleiding... Saab hervat na zeven weken de productie van auto's. En de ethische commissie van de FIFA stelt een onderzoek in... tegen de eigen voorzitter Sepp Blatter. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 NCRV. lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, minister Donner wil af van de WOP-procedures... waarmee journalisten ambtelijke stukken boven water kunnen krijgen. De gemeente Utrecht is het niet met Donner eens. En burgemeester Wolsson legt zometeen uit waarom. In het mediaforum, afro presentator Abdella Dami... en Arne van der Wal, die is van de financiële website Follow the Money. Het gaat natuurlijk over de arrestatie van de generaal Mladic... In de media was ook weer veel het filmpje uit Srebrenica te zien... waarin overste Karmans wordt toegesproken door Mladic. Karmans sprak toen de befaamde woorden... don't shoot the piano player. In 1995 leverde dat al een storm van kritiek op. Oud-defensie minister Joris Voorhoeven wil daar nu niet meer in meegaan. Hij heeft veel kritiek te verduren gehad... Eh, op het punt dat hij eh, niet goed overzag wat eigenlijk de situatie was. Eh, ik ga daar geen kritiek aan toevoegen. Hij is met pensioen. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? Blijven die 126 punten in de Nationale Nieuwsquest staan? Of gaat Koen van Kleef uit Oosterhout daar nog overheen? Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Veilingssite eBay en het online betaalsysteem PayPal... hebben Google en twee bestuurders aangeklaagd. Het gaat om voormalige werknemers van PayPal... die nu in dienst zijn van Google. Ze zouden bedrijfsgeheimen van eBay en PayPal... over betalen met je mobieltje hebben doorgespeeld aan Google. Bedrijven rollen over elkaar heen in de strijd om mobiele betaalsystemen... omdat er heel wat op het spel schijnt te staan. De mobiele telefoon wordt namelijk gezien als het betaalmiddel van de toekomst. Goed nieuws voor mensen die zich doodergen aan het harde geluid van tv-reclames. Straks mogen reclames niet meer harder klinken dan het geluid van tv-programma's zelf. De nieuwe strengere regels komen van Spot, dat is het marketingcentrum voor televisiereclame. Spotjes die te hard zijn worden vanaf 1 september door Spot aangepast. En vanaf 2012 worden de regels zelfs nog een stukje strenger. Dan worden lawaaierige reclames helemaal geweigerd. Ook promos van omroepen mogen straks niet harder zijn dan de twee tv-programma's. Ik praat erover met Richard van Everdingen, die is lid van de werkgroep Luidheidsnormalisatie. Uh, dag meneer van Everdingen. Ja, goedemiddag. Ja, u hebt zich hier heel, heel lang hard gemaakt voor dat zachte laten klinken van tv-reclames. Nou, het is nu gelukt. Mooie dag vandaag. Ja, ontzettend goed nieuws. Inderdaad, dat klopt. Waarom was het ook alweer dat die reclames altijd veel harder klonken? Nou, dat heeft met een manier van uh, meten te maken, de huidige apparatuur. Die in gebruik is bij studio's en ook bij, uh, bij televisieomroepen. Die is eigenlijk niet goed geschikt uh, voor het meten van de luidheid. Dus hij geeft iets anders aan dat, dan, dan dat wij horen. Dat is eigenlijk de kern van de zaak. Uh, ook de aanlevernormen voor dat materiaal die zijn op diezelfde meter gebaseerd. Dus ja, het is eigenlijk een logisch gevolg. Dat dus, uh, je kunt verwachten dat ook die reclames uh, harder kunnen zijn. Uh, terwijl je dat de meter dus niet ziet. Nee, maar het is dus een, een technisch verhaal. Terwijl ik eerder zou denken van ze zetten die reclames er veel harder in. Zodat we nog meer geattendeerd worden op al die producten. Ja, maar dat is eigenlijk uh, uit de hand gelopen, kun je zeggen. Want op het moment dat nu kijkers geïrriteerd raken en, en wegzetten... Ja, dan uh, wordt niet echt het doel van de adverteerder bereikt, zullen we nee. maar zeggen. Dus uh, men schiet zichzelf eigenlijk in de voet. Ja. Nou is het zo, uh, vroeger had je die pagina 316 hè, op Teletext. Daar kon je dan je klacht kwijt en zo over radio- en tv-programma's. Dat ging eigenlijk altijd over die enorme herrie uh, tijdens de reclame. Dus het speelt al heel lang. Hoe kan het dat het nu pas is geregeld? Nou, het is niet zo simpel om het zomaar te veranderen. Uh, wij zijn als Nederlandse werkgroep al bezig vanaf 2004. En in 2005 hebben we eerst geïnventariseerd van... Uh, hoe denken de partijen er nou over? Want het is een, een probleem van productie tot en met distributie... de kabelbedrijven enzovoort. En daar kwam uit dat eigenlijk niemand blij was met de huidige situatie. Dus ook de adverteerder zelf niet. En dat was opmerkelijk. Uh, maar het gaf wel uh, draagvlak, zeg maar, om als werkgroep door te gaan. Want ja, als iedereen er niet blij mee is dan is er kennelijk ja. dus draagvlak om er iets aan te doen. Ja. Maar uh, ja, om het dus uh, gerealiseerd te krijgen... heb je een aantal stappen nodig. En, en een belangrijke stap was uh, dat er geen open standaard was... voor het meten van luidheid. En die ja. is er wel sinds 2006 gekomen... En dat uh, biedt dus de mogelijkheid uh, voor iedereen, fabrikanten, maar ook uh, de producenten, ja. om uh, van een, een, een norm te gebruiken. Om een norm te gebruiken die dus uh, niet vastzit aan een bepaalde fabrikant of zo. Is, er is een open standaard sinds 2006. Ja, het punt is duidelijk. Is... Uh, ik, ik geloof dat ze in Europa ook uh, keurig naar de situatie in Nederland kijken en het misschien wel gaan overnemen. En u gaat nu nog wat doen aan de harde radioreclames, geloof ik. Nou, we hebben inderdaad onze handen vol aan televisie. Dat is al een heel proces. Uh, zoals ik al zei, ja, we zijn al jaren bezig. En, en uh, als je gaat kijken van wanneer is het begonnen, nou, dat gaat minstens tien jaar terug. Dus het, dat, dat heeft zo zijn tijd nodig. Uh, radio, dat zou eigenlijk een logisch vervolg zijn hiervan. Ik moet wel zeggen, de meeste radiozenders, de populaire zenders, die stemmen hun materiaal meer af op de auto, zeg maar. Uh, dus die, die maken al de verschillen tussen hard en zacht kleiner. Dus daar speelt het probleem iets minder. Ja. Maar bijvoorbeeld bij klassieke radiozenders, daar is het uh, een groot probleem. Ja. Ja. Het verschil tussen klassiek en de ook is heel groot. Ja, we horen nog van u. Uh, met luide stem neem ik aan. Richard ja, van Eveningen nee, van de Weggroep ja, Luidheidsnormalisatie. Dank u wel. Oprah Winfrey heeft in de 25 jaar dat ze haar show deed nooit één uitzending gemist. En hier vertelt ze waarom. En er was many a dag, Stedman kan je vertellen. Like Zoals zo many of you, ik kwam to work. werk bone tired and I often joke with my makeup team my face is still in Cleveland y'all can you get to Chicago by nine o'clock <laughs> but I showed up because I knew that you were waiting You we're waiting for whatever we had to offer and that is why I never missed a day in 25 years because you were here <laughs> En aan die show kwam woensdag dus een eind. Eh, dat zal u niet zijn ontgaan. Al weken was het einde van de legendarische show eh, volop in het nieuws. En toch was het niet het enige einde dat werd besproken. Ook het einde van de wereld, Judgment Day, was voer voor veel discussie. Op 21 mei 2011 zouden we allemaal ten onder gaan. Nou, gebeurde uiteindelijk niet natuurlijk. de Huffington Post heeft uitgezocht... welk einde nu het meest is besproken via de sociale media. En wat blijkt? Het einde van de wereld wint het van Oprah... met 660.000 vermeldingen. Over de talkshow-host is maar 100.000 keer gepraat. Vanaf 7 juni krijgt de nieuwsite nu.nl een spiksplinternieuwe vormgeving. Met de nieuwe opmaak krijgen adverteerders nog meer ruimte op de site... waarbij een zogenaamd leaderboard, een megabanner, het meest in het oog springt. De vormgeving speelt ook in op de steeds grotere laptop- en computerschermen. En de weergave van nu.nl op uw mobieltje schijnt ook stukken beter te worden. De VPRO bestaat dit jaar 85 jaar. en Dat wordt gevierd met een feest, het Vrijdenkenfestival, Festival... aanstaande zondag in de beurs van Berlage, met alle... Me alle medewerkers natuurlijk en ook uh, prominente VPRO'ers... zoals Adriaan van Dis, Freek de Jonge en Wim de Bie. De bedenker van het festival, Frank Wiering, die uh, gaan wij even bellen. Die komt zometeen aan de telefoon. Hij is hoofdredacteur, werkt al 40 jaar voor de VPRO. En ook Wim de Bie is aan de telefoon. Dag meneer de Bie, goeiemiddag. Goedemiddag, dag. Wat wordt uw rol eigenlijk zondag? Uh, ik denk dat ik ga zingen. Kijk aan. Dat lijkt mij op een VPRO ledendag bij uitstek geschikt op zondag. Dus zingen, ik ga zingen, ik ga voor en ik hoop dat de leden meezingen. Weet u ook al wat u gaat zingen? Uh, eigen gemaakte liederen. Maar misschien ook hele oude VPRO-liederen... want op uh, VPRO-landdagen werd ook graag en gretig gezongen. Uh, coat en liederen Nee, die uh, we zijn niet samen... Dat niet. Nee, Deze is er niet, maar uh, ik doe dat alleen. Ja, ja ik werk uh, nog steeds, uh, in 1998 is het duo uh, dan uiteengevallen, maar ik werk nog steeds voor de VPRO. Ja. Is het nog dezelfde VPRO uh, zoals u daar toen jaren geleden binnenstapte? Nu? Nee heel anders. En ik ga dat aan jonge makers ook nooit maar uitleggen, want wij, wij werken in een speeltuin, een soort walhalla. kregen een idee, brachten dat aan, directie en redactie vonden dat goed, en dan voerden we dat uit. Op het tijdstip en de, met de lengte die wij nodig achten voor ons idee. Ja, dat had, kan u, natuurlijk niet meer. U, u had eigenlijk alleen binnen de VPRO GroenLicht nodig. Ja, precies. En dan uh, uh, duurde een gesprek soms vijf minuten, dan zeiden we nou, komend seizoen willen we graag Drie lange avonden maken van zeven tot twaalf. En dan zei de VP op, maar dat is een gek idee, daar gaan we voor zorgen. En dan maakten wij dat. Ja. En dat is natuurlijk een ongelofelijke situatie voor de programmamaker... En daarom zeg ik, jongen, programmamakers, ga ik daar niet mee opzadelen. Ik zeg niet dat het vroeger beter was, het was heel anders. Ja. De VPRO staat eigenlijk altijd, dat staat ook in die aankondiging... voor dat festival komende zondag, voor uh, vrijdenken, uh, de zin van durven. Uh, vindt u dat nog steeds voor de VPRO? Ik vind dat nog steeds voor de VPRO, ja. Als je ze in zou kikken bij Google uh, VPRO-programma's... Dan krijg je een scherm vol titels en dan zie je eigenlijk wat die VPRO allemaal maakt op radio, televisie en internet. En dat is indrukwekkend. dat zou Ik ben niet in dienst van de VPRO, maar als consument wil ik dat niet missen. Dat is nog steeds van grote betekenis. Ja. Ja. Ja. Maar toch was het zo. Zondagavond was de VPRO-avond. Mede ook door u en, en Kees van Kooten natuurlijk. Uh, dat was ook heilig voor veel mensen. Dat is er toch een beetje af. Dat is zo. En dat ligt aan die, die, die programmering en die manier van plaatsen die niet meer aan de VPRO... Bureau wordt gedelegeerd. Dat wordt allemaal nu van bovenaf, zal ik maar zeggen, gedelegeerd. Maar neem nou eens bijvoorbeeld nu de zondagochtend. Dat is een prachtige VPO zondagochtend. Dat weten te weinig mensen, ja. geloof ik. Er nee, is dus, uh, viele achterwerk nog steeds. Er is brands met boeken, het enige boekenprogramma. Er is dus vrije geluiden met allerlei soorten muziek. Uh, Buitenhof wordt meegedaan uh, door de VPO. Ik bedoel maar, er is nog veel moois. En uh, ik heb geen zin om nu bij dit jubileum <laughs> een beetje kritisch te kankeren. Nee. nee hoor. Nee. nee, u gaat zingen zelfs zondag. Uh, ja. En de, de VPO klaar voor de komende 85 jaar? want zij zijn een van die omroepen die per se niet wil fuseren... Ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van de, hoe de politieke wind waait. Uh, bij het vorige kabinet moesten de omroepen zich uh, sterk profileren. En nu moeten ze weer opgaan in elkaar. De VPRO blijft nu gelukkig zelfstandig, heel fijn. En uh, zal dat nog tot in lengte van jaren blijven, hoop ik. Goed zo. <lacht> Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Okay, Wim de Bie dan. over het ja. feestje van de uh, VPRO. Ik had u aangekondigd dat we ook even zouden bellen met Frank Wiering. Maar op een of andere manier is hij denk ik heel druk... Met met dat festival aan het organiseren in ieder geval neemt hij zijn telefoon niet op. Veel succes. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. En in ons mediaarchief halen we legendarische fragmenten van radio en tv terug. Of we brengen in herinnering hoe een bekend programma ook alweer begon. Zoals het discussieprogramma Rondom Tien van de NCRV. Morgen wordt daarvan de laatste aflevering uitgezonden. De allereerste Rondom Tien werd op 27 september 1982 uitgezonden. En het klonk toen zo. Kunnen en mogen zwakzinnigen en verstandelijk gehandicapten vader en moeder worden? Dat is de uiteindelijke vraag die Henk Moschel in het nu volgende programma voorlegt aan geestelijk of verstandelijk gehandicapten zelf, hun ouders en andere betrokkenen. Hierbij één in de restaurant De Kloosterhoeve in Harmelen. Het is de eerste aflevering in een serie maandelijkse praatprogramma's van de NCRV... met als titel Rondom 10. Er zijn voortdurende instanties die zo'n gezin eventueel van verstandelijk gehandicapte ouders kunnen begeleiden ja. in de opvoeding. Ze zullen behoefte hebben aan steun. Nou, die steun kan gelukkig gegeven worden. Maar er zijn anderen waarvan je moet zeggen... ja, zodra het kind geboren is... is dat kind helaas opgescheept met een moeder... die het nooit zou kunnen verzorgen. Dus ook uit den hoofden van het belang van dat eventuele kind... zou ik al pleiten om het niet zo ver te laten komen. Dus toch een sterilisatie bij die groep. Dank u wel. Hier moeten we het uh, weer laten. Hartelijk dank voor uw uh, deelname aan het de gesprek. Ja, dat praatprogramma groeide dus uit tot een vaste waarde bij de NCV. Morgen de laatste uitzending onder deze titel. In september gaat rondom tien namelijk samen met K. Roos in de schaduw van het nieuws. En het programma krijgt een nieuwe naam, Debat op 2. Morgen in de uitzending, de laatste rondom tien dus, bankdirecteuren en ontevreden klanten. Die praten over bonussen en het algeheel vertrouwen in de banken. Tien over negen, Nederland 2. Lunch met Jurgen van den Berg. Iedereen heeft het recht om te weten hoe de overheid werkt. Dat uh, is het uitgangspunt van de WOP, WOB dus, de Wet Openbaarheid van Bestuur. En met deze wet kunnen mensen allerlei overheidsstukken opvragen. Journalisten maken daar geregeld gebruik van en brengen zo wel eens gevoelige informatie aan het licht. Reden voor minister Donner om de WOP in te perken. Hij krijgt veel steun van de premier bijvoorbeeld, premier Rutte... en ook van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... die veel van die WOP-aanvragen moet behandelen. Maar niet alle leden van die VNG zijn blij. Zo is het toch, meneer Wolsen? Ja, dat klopt. Wij zijn daar wat minder blij mee... omdat wij zeggen, de openbaarheid is een van de hoekstenen van de democratie. En als je probeert goed een stad of een land te besturen... dan moet je, waarom zou je dan geheimzinnig doen over de stukken die daarmee te maken hebben. Ja, u bent de burgemeester van Utrecht. En Utrecht heeft dus niks te verbergen, zegt u eigenlijk. Nee, nou, ja en nee. Niet als het gaat, in zijn algemeenheid moeten we niks te verbergen hebben. Dus we willen de stad graag goed besturen. We willen dus ook royaal ingave, uh, inzage geven in alle stukken. We geven natuurlijk niet altijd alles af. vooral als het om de privacy van belangen van mensen gaat... en we weten natuurlijk in allerlei bestanden heel veel... Op privacygebied van mensen, dat geven we natuurlijk niet af. Dat is ook een weigeringsgrond in de, in de wet openbaarheid van bestuur. Of als het om aanbestedingen gaat, dat bedrijven met elkaar aan het concurreren zijn voor een aanbesteding. Dan geven we die stukken natuurlijk ook niet. Of als het om de nationale veiligheid gaat. Dus de wet openbaarheid van bestuur, die kennen ook een aantal specifieke uh, weigeringsgronden. En dan kun je het ook terecht weigeren. De minister heeft op zich wel een punt waar hij zegt, het kost vaak heel veel tijd. Ja, dat is een van de argumenten. Hè. Hij, zegt, hij zegt, er zitten heel veel ambtenaren zitten dan die stukken uit te vlooien allemaal en het kost... Ontzettend veel tijd en het levert de eng verhouding eigenlijk heel weinig op, zegt hij. Ja, daar dus zijn wij ook tegen aangelopen. Maar dan vind ik, moet, moet je niet de wet gaan inperken. Maar dan moet je veel slimmer omgaan met hoe je daarmee omgaat. We hebben nu bijvoorbeeld allerlei bestanden maken wij... Uh, waar geen privacygevoelige gegevens in zitten. en Die zetten wij uh, op, op, de, op de website. En dan kunnen mensen zelfstandig inzagen uh, hebben dan in, in die bestanden. Ja, dus want je het, zegt eigenlijk voor, voordat iemand al een wopprocedure procedure hoeft te beginnen... kan je al heel veel bij onze site vinden. Ja, kun je heel veel openbaar maken. Want het is wel voorgekomen dat mensen bij gemeenten allerlei... Uh, nou ja, bestemmingsplannen of allerlei dingen gingen opvragen en dan moesten er moesten allemaal kopietjes worden gemaakt en die werden dan commercieel weer gebruikt nou wij zeggen, ja, dat kost inderdaad veel tijd dus wat wij doen, wij maken dat gewoon actief Openbaar. En als iemand dan zegt, ik wil een kopietje daarvan, dan zeggen we nee, dat doen we niet. Want u kunt website XI, daar kunt u klikken, daar en daardoor. Dan kunt u die stukken gewoon inzien. We geven u geen kopietje, maar we zijn wel transparant en open. En u kunt dat raadplegen op onze site, of u kunt het hier komen inzien. Ja. Nou heeft de VNG zich dus eigenlijk achter donner geschaard U gaat daar een beetje tegenin. Stond u daarin alleen als, als Utrecht zijn? Of waren er meer gemeenten die er zo over dachten? Nee, er zijn meer gemeenten. Het is vrij recent, heeft de minister dit standpunt ingenomen. En er zijn meer gemeenten die er zo over denken. Ik heb zo niet paraat hoeveel. Veel gemeenten. Ik ben intern nog eens nagegaan hoeveel WOP-verzoeken wij ongeveer per jaar krijgen. En bij ons valt het eigenlijk nog reuze meer tussen de 7, 70 en de 80. En er zijn ook maar een paar mensen fulltime uh, op zich mee bezig. Maar het kan zijn dat enkele gemeenten uh, daar veel meer tijd of energie aan kwijt zijn. Dat weet ik eigenlijk niet goed. Uh, dus ik, ik weet niet hoe het verder in gemeenteland ligt. Maar hier hebben we vrij helder en heel expliciet uh, stelling ge genomen en gezegd: openheid, transparantie staat voor ons voorop. Maar je kunt best veel slimmer. Ja. Omgaan met ja. de uitvoering van die wet. Hoe gaat u dit nou aanpakken? Want uh, de, de de het rijk gaat erover formeel, dus ja, als gemeente hebt u te doen wat uh, men in Den Haag vindt. Uh, u gaat een brief sturen, geloof ik, hè, naar Donner. Ja, we gaan een brief sturen naar de minister Donder en we gaan ook een brief sturen naar de VNG. En daar leggen we in uit hoe wij hier met die wet omgaan, hoe wij er op een slimme uh, manier uh, mee omgaan ook. En dat, we gaan ook nog eens accentueren dat wat ons betreft die openheid en die transparantie ja, toch een van die hoekstenen van de democratie is. Ik bedoel, als je uh, in een democratisch land moet de bevolking ook een beetje mee kunnen kijken wat een bestuurder uh, doet... En, aan de andere kant moet je natuurlijk ook niet de privacy van die mensen uh, gaan schaden. Dus we gaan uh, de minister uitleggen dat, we hier, dat die, die openheid en die transparantie voor ons de hoeksteen zijn. Maar tegelijkertijd dat wij er op een vrij slimme manier mee omgaan en dat het wat ons betreft dus en daarom niet nodig is om die wet aan te passen. Dank voor uw uitleg. Burgemeester Wolfsen van Utrecht was dat. Uh, Deze, zo meteen, dag. Uh, we gaan zometeen het media voor. doen. Dat doen we met uh, Abdallah Dami. Die is presentator bij de AVRO. Arne van der Wal van de uh, site Follow the Money. Eerst nu door Alt Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Ook Rusland vindt nu dat de Libische leider Gaddafi moet opstappen. Volgens de Russische regering heeft Gaddafi door zijn optreden zijn rechten verspeeld om als staatshoofd aan te blijven. Rusland wil als bemiddelaar optreden om het vertrek van de Libische leider in goede banen te leiden. FIFA-chef Sepp Blatter ligt onder vuur. Op 1 juni hoopt hij herkozen te worden als hoogste man van de Wereldvoetbalbond. Zijn enige rivaal, Mohammed bin Hamman, zegt dat de 75-jarige Blatter... ethische regels heeft overtreden door pogingen tot omkoping te verzwijgen. Blatter moet nu voor een speciale FIFA-commissie verschijnen om vragen te beantwoorden. Saab heeft de productie van auto's in de fabriek in Zweden weer opgestart. De productie heeft zeven weken stilgelegen... omdat de leveranciers van onderdelen niet meer betaald konden worden... Na een investering van Pangda, de nieuwe Chinese partner van Saab, kon de fabriek weer opstarten. En de organisatie van schietverenigingen komt met een telefoonnummer voor het melden van gevaarlijke schutters. Het meldpunt is bedoeld voor het bestuur en de leden van schietverenigingen. Maar ook voor burgers, zegt een woordvoerder in het televisieprogramma Zembla. Mensen kunnen bellen als ze bang zijn dat een wapenbezitter gaat doordraaien. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. A en B, verkeersinformatie. Dus op de A2, Eindhoven-Maastricht, voor knopend staat 3 kilometer. De rijstop is daar dicht. Op de A9, Amstelveen-Alkmaar, richting Alkmaar, beknoopend Velze 3. Richting Amstelveen, voor knopend Hotelpolderplein, 2 kilometer. Op de ring A10 tussen de afrit Haarlem en knopend Koenplein, 2 kilometer. En tenslotte op de A50 vanuit Arnhem naar Os, 4 kilometer, voor Ewijk. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Abdella Dami, afro-presentator en uh, centrale nieuwscoördinator bij MTNL. Dat is de Multiculturele Televisie Nederland. Welkom. Dankjewel. Arne van der Wal is er ook van de zakenwebsite Follow the Money. Ook uh, van harte welkom. Uh, we beginnen natuurlijk met uh, al het nieuws rond de arrestatie van de Servis generaal Mal Mladic. Uh, Abdella Dami, wanneer hoorde jij het nieuws? Dat was wel grappig. Uh, nou, grappig. Ik had gisteren een, uh, een vergadering... En dat ging dus onder andere over onderzoeksjournalistiek. En uh, ik loop de redactievloer op bij MTNL. En ik zie uh, uh, RTL7 live staan. En normaal krijg je die dingen altijd mee via Twitter. Maar nou ja, tijdens een vergadering doe je die meestal dus uh, geluidloos. En ik zie uh, uh, brekend uh, Mladis opgepakt. En zo kwam ik er eigenlijk achter. En ons stond meteen een uh, rumoerige discussie op de vloer. van... Uh, ja, is, is, dit, uh, is dit allemaal wel zoals wij denken dat het gegaan is? Hè? Want laders niet worden gevonden... of is dit gewoon een slimme ja. zet van Servië om bij de EU te komen? De vragen die inderdaad in de loop van de dag natuurlijk uh, opkwamen. Arno, ja. hoe heb jij het uh, gevolgd? Nou, ik was een uh, stuk aan het tikken over, uh, over Jan-Kees de Jager... en de problemen met betrekking tot de euro. Goed. En ineens in mijn tweet-deck zag ik een, uh, een, een meldingje En uh, ik, kon mijn oren niet of ik kon niet geloven wat ik zag... En, uh, toen Kwam er een, een, een, een, een, een lawine van nieuws daarover, en na een uurtje of zo werd het officieel bevestigd. Je hebt ook alles gevolgd, tot en met gisteravond laat, alle praten. Ja, ik heb het uh, meeste, heb ik wel gezien. Ja, en, en wat vond je ervan? Wat vond je van de berichtgeving? Uh... Nou ja, ik werd er eigenlijk wel een beetje emotioneel van. Uh, ik vind het uh, de schandvlek uh, van de Nederlandse geschiedenis... van de afgelopen twintig jaar. Sebrenica, daar gaat het over ja, over. en het is iets uh, waarvoor ik als Nederlander behoorlijk schaam. Um, afgezien van de vraag wat er allemaal fout is gegaan... vond ik het heel heftig om het weer te zien. En uh, het greep me echt aan. Ja, jij, Abdella? Nou, ik vind het wel mooi om dit te horen. Ik heb uh, met uh, onder andere Joris Voorhoeven uh, een aantal interviews uh, gehad. Onder andere dus over het Sebrenica drama Um, overigens, een van de eerste keer dat ik Joris Voorhoeven emotioneel zag worden. Dat is uh, bij hem vaak lastig met het onderwerp. Hij wil zich vaak heel zakelijk opstellen. Ja, ik heb natuurlijk ook die berichtgeving gevolgd. En um, natuurlijk word ik, raak ik ook wel geraakt, omdat ik ook zo diep in het onderwerp zit door, door alles wat er gebeurd is. Maar ik heb hier bijvoorbeeld twee krantenvormen. Uh, nou ja, onder andere. Ja, ja, of je dat nog kranten mag noemen. Maar goed, ik heb nog wel twee krantenvormen. Spits, die uh, opent met uh, Mladic eindelijk opgepakt. Ja. Yeah. En dit, en dit tekent eigenlijk uh, hoe wij hiermee om zijn gegaan. En dat is de Metro. Dit is de Metro, pagina 3. Dutch Betters opgelucht. Oud-Nederlandse blauwhelmen blij met arrestatie. Genocidepleger Mladic. En dan denk ik meteen. Goed, ik heb dus dat nieuw gelezen. Wij focussen in onze berichtgeving over Mladic. Wij als journalisten. veel te veel op wij. Uh, Nederlanders, uh, oud Dutch et cetera. En veel minder uh, op wat er daadwerkelijk gebeurd is. Waarom het zo bijzonder is dat hem naar is opgepakt. Namelijk wat daar gebeurd is. Namelijk dat hij heel veel mensenlevens op zijn uh, geweten heeft. Uh, heel veel mensenlevens op zijn geweten. Echt uh, gruwelijke daden op zijn geweten heeft. Uh, heel lang daar gewoon vrij kon rondlopen. Uh, ik denk dat voor een hele generatie. 1995, juli... Toen dat, dat, dat, dat enorme drama zich voltrok dat dat voor heel veel Nederlanders ja. al uh, voor weg is getrokken. Dus je ah, moet het ah, opnieuw inbrengen. Toen hij dat zei, zat jij te knikken, dus je bent het ermee eens. Wel, ja, maar maar ermee toch eens, is het ook ja. wel logisch dat de Nederlandse media iets met dat Dutchbed doen. Want dat is toch voor die lui ook een... Uh, ja. ja, maar gisteren bekroop me wel het gevoel dat uh, uh, Dutchbed uh, zich... of althans het aantal van die geïnterviewde soldaten dat hij uh, zichzelf promoveerde tot slachtoffer. En ja. laten we wel wezen, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Het is ook voor hun het trauma, dat geloof ik best. Maar op dit moment past ons eigenlijk alleen bescheidenheid. Ja, en ja. ook een natuurlijk blijdschap dat die man is opgepakt... en nu berecht kan worden... Maar uh, laten we wel eens, de Nederlandse militairen zijn geen slachtoffer in deze. En ik vind wel dat in die interviews de media duiken er dan ook zo op. Ja. Van, oh, het was voor jou ook heel erg. Ja, het was ook heel erg. Maar die rol, die doet nu niet ter zake. Nee, aan Jurgen, kijk als ik bijvoorbeeld kijk naar... Uh, twee jaar geleden had ik een talkshow, Meeting Point... En daarin liet ik Bosnische jongeren zelf aan het woord. Mm -hmm. En hoe gek het ook klinkt, we hebben sinds 1995... elk jaar best wel veel aandacht besteed aan het drama. Maar die betrokkenen zelf komen onvoldoende aan het woord. Gisteren ook, vond jij ook. Gisteren ook. Ja. Ik zie telkens Dutch Petters. En, en nogmaals, echt vervelend voor hen wat er gebeurd is. Ook als je het nieuwsrapport leest. Die mensen zijn gewoon in de steek gelaten... door de hoogste lagen van de VN en ook Nederland. Dat zich bemoeide met... Ook de Nederlandse politiek. Ja, absoluut. Ja. Uh, wat zich uh, actief mengde in wat er gebeurde. Waardoor, ja. uh, uh, waardoor Karmans onder andere... Niet meer rechtstreeks met de VN kon schakelen. omdat Nederland zich er zo mee bemoeide. Ja. Maar de slachtoffers zijn die Bosniërs. Dus je zegt die, die zijn ook gewoon in Nederland. dus die de redacties hadden beter hun best moeten doen. om ook die mensen het woord uh, te geven. Ja, want het is. kijk, ik, ik snap ook wel dat, uh, dat het heel vervelend is voor die Dutsberters. maar wie waren nou het slachtoffer? Dat waren niet die Dutsberters. Ja. Nee. Ja. Dat waren die Bosniërs. Uh, nog even over Mladic zelf. Want uh, het, het, het probleem was natuurlijk dat er eigenlijk helemaal geen beelden van hem waren. Hè. Die man is 16 jaar uh, vertrokken geweest. Dus je, je zag ook, daarom zag je ook die oude filmpjes steeds weer terug, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar goed, dat, dat is natuurlijk logisch... dat je die uh, oude filmpjes terug ziet. Dat, uh, dat hebben ook met bilader gezien. Ja, precies. Hè? Er is gewoon geen beeld over die man verder verschenen. Dus ja. uh, iets anders kan je ook niet melden. Maar even daarop aansluiten, ik, ik ben het volledig met je eens. We moeten uh, meer aandacht hebben voor uh, de Bosniërs. Er ja. wonen iets van 10.000 Bosniërs ja. in Nederland, geloof ja. ik. Ja. Uh, uh, maar voor van velen het... getraumatiseerd nog steeds. Ja, precies. En... Um, die aandacht voor de Nederlandse soldaat... hoe terecht ook, was, vond ik gisteren eigenlijk gewoon niet gepast. Nou, ja. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Um, nog even de, de, de beelden van uh, Karmans. Uh, kw kwamen ook weer naar voren, dat hij daar staat... Uh, met ja. zijn sigaretje en, uh, ja. Ja, over de pianoplayer. Dat uh, we hebben we ook allemaal gezien. Ja. Uh, ik, ik zag zelfs volgens mij een reactie van hem op teletext ook. Dus hij, heeft ook nog, hij zit nu geloof ik in Canada. Hij heeft vanochtend op de radio een korte reactie. Vanochtend ook, ja. ja. ja. ja. Wat vind je ervan? Nou ja, goed, hij moet natuurlijk een reactie geven, maar inhoudelijk stelt het natuurlijk niks voor. Hij, die man is ook volledig getraumatiseerd en begrijpelijk natuurlijk, maar die heeft ook inderdaad, een, uh, uh, vind ik, toch een, uh, een slechte rol uh, destijds gespeeld. Hoe makkelijk het is ook voor mij om te zeggen, ik was er niet bij, maar uh, ook als je die beelden ziet, hij had op bepaalde momenten had hij uh, tegenover Mladic duidelijk moeten zeggen dat Mladic sprak met een kolonel van de uh, Royal Dutch Army. Dat had ja. hij kunnen zeggen, heeft hij niet gedaan. Ja, ja. Hij heeft zich laten vernederen en dat had gewoon niet mogen gebeuren. En uh, dat hangt ook weer samen met de politiek in die tijd. De Nederlandse soldaten zijn met uh, veel te weinig materiaal naartoe gestuurd. En het was gewoon in alles was het fout. En, ja, en, boven, en bovendien, uh, een verslaggever van, uh, van MTNL, uh, Waldi van Genen, heeft een tijdje terug een reportage gemaakt over de hypocrisie van, uh, van 5 mei. Uh, dat heeft te maken met het feit dat wij allemaal onze vrijheid vieren in Nederland. Waar we echt gewoon heel dankbaar voor moeten zijn. Ook als we kijken naar wat er uh, om ons heen gebeurt. En soms niet eens zo ver. Maar wij vieren onze vrijheid. En tegelijkertijd is het is de enige consequentie geweest van uh, het drama in Srebrenica. Of eigenlijk Bosnië. Dat er een kabinet uh, ontslag heeft genomen. Uh -huh. Er is nooit excuses aangeboden aan de moeders van uh, uh, die uh, uh, Bosniërs. Of de vrouwen ervan. Of de kinderen ervan. Sterker nog, Nederland weigert ze te ontvangen. Ik vind, dat eigenlijk, ik vind het eigenlijk heel gek... dat wij in onze berichtgeving over de arrestatie van Mladic... daar helemaal geen, geen, geen, geen uh, pijnlijk punt van maken. Ik vind dat echt gek, omdat nogmaals, zij zijn het slachtoffer. Wij, wij moeten onze journalisten uh -huh. niet laten gijzelen... door uh, het Dutchbed-verhaal... We kennen het inmiddels wel. Ja. Maar dat verhaal wat daar ligt, dat zijn die Bosniërs zelf. Ja, jij bent het ermee eens? Ja, ik ben het er volledig mee eens. Ik las ook in een van deze kranten dat de Dutchbitten dus nu van plan zijn om hem uh, een militaire groet te gaan brengen als hij, als hij Nederland binnenkomt. Nou, ik vind dat dat moet je juist niet doen. Nee, nee. En dat het, het, het wij is er weer effect... als de kippen bij zijn. Uh, ja, uh, precies. En dat wordt weer een media-event. En dat, dat, ja. dat moet je gewoon niet doen. Goed, die moeten even, even uh, tot tien tellen. Uh, nog even iets anders. We hadden het er net al even over. Spot, het Nederlands Marketingcentrum voor TV-reclame... Uh, stelt per 1 september nieuwe geluidseisen in aan TV-reclames en promotiefilmpjes. Die worden namelijk zachter gedraaid. Uh, Arno, was jij ook iemand die zich daar voortdurend aan ergerde? Ja, enorm. <laughs> nee, kijk, ik heb hier in de jaren negentig was ik een keer op bezoek in Amerika... en daar leer ik dat fenomeen kennen. Dat je rustig naar een filmpje zit te kijken en dan denk je... wat zo'n wall of sound die je dan over je heen krijgt. En ik vind het ook wel leuk, want uh, dit dwingt reclamemakers weer... om zich te focussen op de boodschap, dus waar het om gaat. He, misschien dat het ook tot een impuls leidt in de, in de reclame-industrie. Het was op een gegeven moment... Uh, iedere reclame is een smack in your face op dit moment. En het zou wel leuk zijn als dat een keer uh, verandert. Ja. Nou, Ik ben, ik ben tegen uh, regulering daarvan. Um, kijk, we, we hebben denk ik volgens mij een beetje de, de, de utopie dat wij... Um, alles kunnen regelen. Alles kunnen regelen, maar ook alles kunnen reguleren. En dat wij... Ik bedoel, we kunnen zoveel dingen meten in het leven. Maar hoeveel van het leven kunnen we ook daadwerkelijk controleren? Nou, volgens mij noppes. Dus dit is weer... Maar ja, dit kan je wel controleren. Je kan me gewoon niet zachter zeggen. Nee, want... Uh, maar goed, ik ben hier geen deskundige in, maar ik, ik meen ooit een, een reportage van één vandaag te hebben gezien of zo. Ja, we hebben net iemand gehad die zei: het is vooral een technisch verhaal. Want ik dacht al dat, dat, dat het ermee te maken had dat ze gewoon die reclames de keihard inknallen. Nee, dat wij allemaal dat denken: is het oh, dus niet. dat was poederkoop. Het zijn, het zijn technieken waardoor het geluid harder ja. lijkt te klinken. Ja. En uh, wat is de volgende stap? Dat ze Prem Radikishon uh, zachter zet op zijn microfoon dat, als hij bij DVD niet. zit. Dat is onmogelijk. Nou, snap je? Dus ik vind het eigenlijk weer zoiets van. Wij gaan het wel weer regelen voor de burger. Nee, maak oh. de tv-kijker zelf bewust van hoe hij daarmee om moet gaan. Ja. Ja, je hebt nog altijd een mute-knop op, op je afstandsbediening. Dus ja, ik zie het probleem er echt niet van in. Nee, maar het gaat wel gebeuren. En zelfs in Europa. Dus, dat is in je toch... hebt natuurlijk volledig gelijk, maar als consument vind ik het gewoon toch wel prettig. Ja, ja. ja nee, ik, snap, ik snap het ook wel. Alleen voor mij gaat het er meer om dat uh, zeker de afgelopen tijd met ons kabinet... en, en uh, we hebben dan een stichting Kijkonderzoek... wat ook de ene naar de andere flateren maakt... want Laten nou, we wel wezen, willen onze kinderen weer behoeden voor allerlei kwalijke uitingen op televisie. En ondertussen, als ik om drie uur s middags uh, de tv aandoe op Comedy Central, dan zie ik South Park, waarin constant uh, fucking Jew en, uh, uh, en, en, en allerlei andere dingen. En dat mm. is, wordt gewoon om drie uur s middags uitgezonden, maar daar hoor ik niemand over. Dus ja. Ja. we houden onszelf een beetje voor de gek hier. Goed, nou dan zijn we toch nog een beetje oneens aan het eind. Uh, toch <laughs> bedankt uh, jullie voor de bijdrage aan dit Mediaforum. Ja, Abdella Dami en Arne van der Wal waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan gelijk door naar de andere kant van de tafel. Want daar zit al klaar Koen van Kleef, 43 jaar uit Oosterhout. Welkom. Goedemiddag. Uh, want we gaan de finale beleven van de Nationale nieuwsquiz van deze week. Die uh, eigenlijk vanaf het begin van de week al niet zo heel spannend is. Want er mm. klapte iemand in met 126 punten. Maar er zit een zelfvertrouwde man uh, aan de overkant van deze tafel. Het <laughs> straalt eraf. Mm. Dus uh, u zegt ook van nou uh, laat nog maar eerst eens even gebeuren. Uh, nou ja goed, ik heb het uh, maandagochtend of uh, maandagmiddag ook uh, beluisterd. En uh, ja, dat was een uh, prettige binnenkomer geloof <laughs> ja. ik. Dus uh, ik wist waar ik voor stond. U dacht, dan moet ik net deze week daar Ja reden. Precies. Nou ja, uh, we gaan het gewoon toch proberen. Maar, maar, ja. Wat houdt u zich mee bezig in het dagelijks leven? Uh, ik ben uh, service merchandiser. Uh, dat uh, houdt in dat wij uh, bran branchvreemde artikelen leveren aan de bouwmarkten binnen Nederland. Branchevreemde artikelen? Branch artikelen. Dus dat zijn niet bouwmaterialen? Dat zijn niet bouwmaterialen, maar dat, de, dat zijn, dat zijn uh, uh, schuursponsen, schoonmaakmaterialen. En die worden in manden gepresenteerd. En dat is aanvullende verkoop voor de ja, ja. bouwmarkt. Ja, toch wel een beetje in het verlengde nog? Want voordat wel. je wil schuren zo moet je je schoonmaken. Ja, nee, dus. dat, dat is correct. Ja, nee, ik bedoel, dat, dat staan niet eens uh, draaimolens of zo? Nee, nee, nee dat, dat zeker niet. Het zijn wel <lacht> me, meer of meer ja, gerelateerde. Producten. Ja, ik snap het. Um, veel onderweg neem ik aan, dus de radio aan. Uh, we gaan kijken hoe ver er komt. 126 punten, dat is de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. Ja, een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers is opgepakt. De nationale nieuwsquiz. Today we arrested rat De hele wereld zat erop te wachten. In bijzondere nabestaanden, ook de Dutch Battlers. En als hij dan eenmaal daar in Scheveningen zit, wat staat hem dan te wachten? Dat proces zal wat sneller gaan, is de verwachting dan de eerdere processen hier. Maar zal toch zeker wel een jaar of twee, drie in beslag gaan nemen. Ah. Ja, dat uh, kon u niet ontgaan zijn natuurlijk. Radko Mladic is gearresteerd. Uh, hier is vraag 1. De aanhouding werd op een persconferentie bekendgemaakt... door het Servische president. Wat is zijn naam? Uh, Tadic. Boris Tadic. De arrestatie is volgens deze Tadic het resultaat... van de samenwerking van zijn land met het Joegoslavië-tribunaal. Alle oorlogsmisdadigers moeten voor de rechter worden gebracht, zei hij. Vraag 2. Mladic had zich verscholen in een huis in een dorpje niet ver van de Roemeense grens. En daar werd hij ook gearresteerd. Hoe heet die plaats? Um, Lavochenko. -la -la -la -la <laughs> <laughs> het klinkt als een tenniser op Roland Garros, maar ja, het zou zo nee, kunnen. Het is Lazarevo. Ja. Het dorpje heeft ruim 3000 inwoners. Sommigen van hen wisten dat Mladic daar woonde. Hij gebruikte de schuilnaam Milorad Komadic. Vraag 3. We zagen gisteren overal de beelden van de val van Srebrenica. Ook Dutch commandant Karelmans kwam weer voorbij... in zijn pijnlijke ontmoeting met Mladic. Wie was destijds zijn baas, oftewel de generaal van de Nederlandse landmacht? Eh, uh, Dat is goed, Hans Hij Schreef later in een boek over de val van Srebrenica... dat hij voor het aannemen van de opdracht al sterk twijfelde... aan de haalbaarheid ervan. Dan naar de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, nog niet helemaal, want het is natuurlijk al hartstikke kort op de wedstrijd. Maar ik ben hartstikke blij dat ik gewonnen heb. En uh, ja, tegen haar, tegen Kim Kleijser. was dat ja, is gewoon een van mijn favoriete speelsters ook. En als je daarvan kan winnen, ja. Nou, Dat is uh, Sandra Rus. U uh, mag dat we alleen de achternaam willen weten. Over het want de voornaam is, ja, het is moeilijk, je naam ook Arantxa. Maar Rus is goed. Uh, zij zorgde gisteren voor een grote verrassing... door de nummer 2 van de wereld Kim Kleisters op het Center Court uit te schakelen in de tweede ronde van Roland Garros. Deze Rus is nu nog de enige Nederlandse deelnemer... want bij de heer is iedereen uitgeschakeld. Welke tennissen verloor gisteren zijn partij in de tweede ronde? Um... Schotten. Nee, u bedoelt denk Thomas Gorel? Ja, ja die, die was ook wel uitgeschakeld. Nee, het gaat over Robin Hazen. Oh. De Agenaar was in Parijs niet opgewassen... tegen de als tiende geplaatste Amerikaan Marty Fish. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Uh, de vraag is natuurlijk, wat bedoelen we hier? Uh, dus we zoeken niet een persoon, maar een onderwerp. Hier komen de aanwijzingen. Vier. We begonnen met z'n zessen. Drie. De vrouw van mijn gastheer is zwanger. Ik ga formeel over de Europese schuldencrisis... en informeel over de nieuwe IMF-baas. Stop. S euh, Sarkozy. Nee, dat is niet goed. We zochten geen namen. Het was een onderwerp oh, uit ja. het nieuws. Ja. Ja, onderwerp. Uh, het is de G8 namelijk. Uh, Begonnen met z'n zessen. Hoe zit dat? 1975 begon de G6 als informele bijeenkomst van leiders van belangrijkste industrielanden. Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de Verenigde Staten. Canada kwam er in 1976 bij en Rusland in 1998. En uh, in, sinds 1977 wordt de Europese Unie ook vaak uitgenodigd. Daarom wordt er ook wel eens gesproken over de G9. Maar officieel heet het dus de G8. G8 wordt in het Franse Deauville gehouden. En dus is de Franse president Sarkozy de gastheer. Zijn vrouw, Carla Bruni, is zwanger, wat goed te zien was op de beelden. Uh, de opvolging van uh, Strauss-Kahn staat daar officieel niet op de agenda. Maar ze praten er natuurlijk wel over. En uh, nou ja. Uh, die top is dus begonnen uh, van die rijkste industrielanden, Dus vandaar uh, de aanleiding voor de vragen in dit uh, spel. Um, uh, ik vrees dat het niet genoeg is om uh, de overwinning te halen. Maar... Want u hebt factor 3 gescoord. Dat betekent 43 vragen goed. Nou, dat, dat redden dat we gaan, sowieso niet dit dat tijd. Gaat lukken. Maar we gaan toch deel 2 van de quiz zometeen wel even spelen. Helemaal eens. Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In Stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: Servië verdient het om lid te worden van de EU. Nu de Bosnisch-Servische generaal Mladic is opgepakt, hoopt Servië dat het snel lid kan worden van die EU. Maar is die wens wel realistisch? Daar hebben ze, uh, daar hebben ze nog een hoop werk te uh, regelen en we gaan het erover hebben in Stand.nl. Dus u mag uw mening geven over deze stelling. Servië verdient het om lid te worden van de EU. Werd u het eens of oneens? sms-tap naar 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, gebruikt dan Hekje Standpunt. Goed, zometeen dus deel 2 van de quiz. We gaan kijken hoe ver Koen van Kleef dan komt. En we gaan natuurlijk ook even willen met de weekwinnaar. Want ja, dat, dat kan hij nu wel zeggen dat hij dat gewoon is. Uh, Matthijs Wind uithalen. Maar eerst is hier Daisy Kols. Hey. More calling in every way I tell myself to be good, be good, be calls en de opdracht voor dit weekend voor ons allen. Be good. Um, Koen van Kleef is nog steeds hier. 43 jaar uit Oosterhout. Factor 3 zojuist. Uh, we hadden uh, 126 als hoogste score dus dat is gewoon heel lastig. 43 ja. vragen zou u goed moeten hebben. Nou, dat redden we gewoon in de tijd al niet. Nee. Maar we gaan toch even kijken uh, hoe ver u komt. Uh, 90 seconden de tijd. Veel vragen. Als een antwoord niet duidelijk is pas roepen, dan stel ik snel de volgende vraag. Komt u ons best. De nationale Nieuwswiss. Staatssecretaris Adsma heeft opgeroepen om zuinig om te gaan met wat? Uh, pas watersproeien. Een schilderij van welke Britse oud-premier heeft gisteren op een veilingruimte ruim ton opgebracht? Dat is goed. Welk bedrijf heeft gisteren een techniek gepresenteerd waarbij je met je mobieltje kan betalen? Pas. Google. Hoe heet het Amerikaanse voedingsbedrijf dat een onderzoekscentrum in Nijmegen gaat bouwen? Pas. Heinz. Welke minister laat de toekomst van de vrijwillige brandweer onderzoeken? Eh... Um, uh, um, um. Uh, opstelten. Ja, dat is goed. De uitspraak in de dopingzaak van welke wielrenner... wordt wellicht verschoven naar medio juli? Uh, uh, Armstrong. Nee, het is Alberto Contador. De GGD Drenthe waarschuwt voor welke dieren die lijden aan hondsdolheid. Vleermuizen. Dat is goed. Welke instantie gaat in de periode tot eind 2014... 68 regiovestigingen sluiten? Pas. UWV. Welke artiest heeft een van zijn decors te koop aangeboden? NOS. Nee, André Rieu is het. Hoe heet de beldienst die gisteren met een grote storing kampte? Pas. Skype. De gemeente is akkoord gegaan met de bouw voor een nieuw stadion... voor welke eredivisieclub? Pas. VVV Venlo. Welk land wil haar telecombelang verkopen aan Duitsland? Nederland. Nee, dit is Griekenland. De staat Californië onderzoekt de affaire van welk voormalig gouverneur? Uh, Schwarzenegger. De governator, ja, inderdaad. Uh, I'll be back. <laughs> ja, nee, ik moest een beetje lachen, want u, u zakte steeds verder. Oh, van, van, van, het is gewoon hopeloos. Ja. Het straalde een beetje dat uit, in ieder geval. Uh, nee, nou goed, We wisten dat het, dat het niet meer zou worden. Twaalf zijn er goed. Uh, nou, dat is toch nog uh, aardig dan uiteindelijk. Vier uh, in de factor keer drie uh, is twaalf, uh, okay. hè. Uh, maar in ieder geval niet genoeg voor nee, de nee. eindoverwinning. Um, u krijgt van ons het normale prijspakket dus twee kaarten voor uh, beeld en geluid. We doen de lunchradio erbij en de mok van dit programma. Leuk. En niet in die, die uh, doe-het-zelf winkel zetten, die mok. Nee, dat zou ik zeker niet doen. Okay. Dank je wel. Goeie reis terug naar dankjewel. Oosterhout. We gaan snel naar de winnaar van deze week, Matthijs Wind uit Haarlem. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Goed gespeeld. Dank je wel, je had ook nog massa dat er één uh, aflevering uitviel. Hè? Dat had te maken gisteren met die arrestatie van Mladic. Dus onze uitzending... Uh, oh nee, dat is niet waar. Nee, we hebben natuurlijk gewoon de quiz wel gespeeld. <laughs> okay. Ja, nee, ik zit zelf helemaal verkeerd in mijn hoofd. Ja, nee, het was gewoon een vol, volwaardige quiz. Ik dacht, ik ga er nog iets op afdoen. Maar uh, nee, keurig gespeeld. 126 punten, dat hebben we even een tijdje niet gehad. Dat het boven de 100 ging. Um, ga je iets leuks doen met dat geld? Ja, ik, uh, ik ga mezelf en mijn uh, vriendin trakteren op een uh, etentje in een sterrenrestaurant in Overveen. Kijk aan, daar moet er misschien nog wel iets bij, maar... Uh... <laughs> nou, we zullen het zien. Ja, maar goed, van 300 euro kan je toch een aardig eind komen. Ja, dat... uh, veel plezier ermee, doe daar uh, wat moois van en uh, nog een keer gefeliciteerd. Dankjewel. Matthijs Wint uit Haarlem, dus de nieuwskenner van deze week met 126 punten. Dat mag hij het hele jaar vertellen op allerlei feestjes waar hij komt. Wij melden ons um, zometeen weer. En dat is ook de denkfout die ik net even maakte. Want gisteren viel, uh, verviel dus deel 2 van de uitzending. Toen had ik het ook al aangekondigd. Toen hadden we geen tijd om het erover te hebben. Want toen ging het vooral over Mladic en terecht natuurlijk. Maar um, uh, het gaat over uitbuiting in uh, Nederland. Uh, dat, uh, dat relateren wij vaak alleen maar aan de seksindustrie. Maar dat komt ook in hele andere sectoren voor. En de vraag is hoe groot is dat probleem eigenlijk in Nederland? Het antwoord komt zo direct om kwart over 1. Nu eerst het NOS Journaal.